Het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 11 uur. de Hark met het NOS-journaal. In Haiti hebben internationale reddingsteams tot nu toe 121 mensen levend onder het puin vandaan gehaald. Dat hebben de Verenigde Naties bekendgemaakt. Gisteren werden nog een baby van 22 dagen oud en een kind van drie gered. Ondanks de slechte infrastructuur krijgen steeds meer mensen eten, drinken en medische hulp. Volgens Haitiaanse functionarissen is het dodental van de aardbeving inmiddels opgelopen tot 75.000. Ongeveer 250.000 mensen zijn gewond geraakt. In de rechtszaak tegen Geert Wilders heeft zijn advocaat Bram Moskowitz betoogd... dat de rechtbank van Amsterdam onbevoegd is om de zaak tegen zijn cliënt te behandelen. Volgens de raadsman hebben de uitlatingen van Wilders geen aanknopingspunten met de stad Amsterdam... Ook stelde Moskowitz dat Wilders zijn uitlatingen altijd heeft gedaan als volksvertegenwoordiger. Het hof had het OM daarom nooit opdracht mogen geven Wilders te vervolgen, zei Moskowitz. Hij vroeg de rechtbank het OM niet ontvankelijk te verklaren. In het proces dat vanochtend is begonnen wordt Wilders verdacht van haatzaaien, discriminatie en het beledigen van moslims als groep. Voor aanvang van de rechtszaak betoogden een paar honderd mensen buiten de rechtbank voor de vrijheid van meningsuiting. Gisteren zei het openbaar ministerie dat het overweegt om vrijspraak voor wilders te eisen. Justitie is er niet van overtuigd dat zijn uitlatingen strafbaar zijn. Eerder zag het OM af van vervolging, maar het Hof bepaalde dat het de OM toch vervolging moest instellen. Door de economische crisis neemt het aantal ZZP'ers af. In het derde kwartaal van vorig jaar waren er 630.000 zelfstandigen zonder personeel. Zijn er 20.000 minder dan in het derde kwartaal van 2008, meldt het CBS... De voorgaande jaren groeide het aantal ZZP'ers snel, maar deze groep wordt hard, hard getroffen door de crisis. ZZP'ers die ermee stoppen gaan bijna nooit bij de werklozen behoren. De meeste treden in loondienst of verdwijnen van de arbeidsmarkt. Het weer bewolkt en soms wat motregen of lichte sneeuw. Temperatuur 2 tot 4 graden. Morgen blijft het droog en schijnt de zon wat vaker. Dit was het NOS Journaal.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 Set us somehow free. It taught me what to say in school. I learned it off by heart, but now that's 20, too. And now I know what to say in the music of the brain. Yeah. yeah. drum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 ja, dus uh, het zat al helemaal in hem. En hij is er toch helemaal voor gegaan ook. Dat zie je ook aan hem en aan wie die is. En dat vind ik heel mooi. Ja, ja dus over passie was, gesproken hè? Ja, toevallig of ja. niet toevallig natuurlijk in het programma. Ja, precies. Nou, ik weet dat uh, Herman heeft vandaag uh, de muziek uitgezocht En uh, Herman die tune zich altijd in op onze gasten en op de uitzending. Ja. Dus het is niet, uh, waarschijnlijk niet geheel nee, toevallig. Helemaal niet. Al zal hij dat <laughs> waarschijnlijk zelf niet geheel bewust hebben gedaan. Maar je weet, je het maar, weet maar nooit. <laughs>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 Dus, dus, het is een officieel uh, vak, zeg maar. Ik heb Niet het, in uh, Nederland, ik heb het maar... bijna gedaan. Ik geloof dat ik mijn eigen vorm daarvan nu aan het ontdekken okay. ben. Ja, ja. Leuk. Nou, Spannend. We, gaan, we gaan naar het uh, volgende nummer van Bob Carlyle en Butterfly Kisses.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 And butterfly kisses at night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 And I'm waiting